De laatste jaren gaat het Turkije economisch zo voor de wind... dat het EU-lidmaatschap nauwelijks nog wordt gezien... als een aantrekkelijk perspectief. In Rotterdam zijn de eerste deelnemers gefinished... van de estafetteloop Europa de Roparun. Het eerste team kwam twee uur geleden over de streep op de Koolsingel. En inmiddels zijn er ongeveer 100 teams binnen. Ze hebben vanuit Parijs ruim 500 kilometer in estafettevorm vorm gelopen... om geld op te halen voor kankerbestrijding. 275 teams van maximaal acht lopers stonden zaterdagmiddag aan de start... Twee teams gaven onderweg op. Op de Kool Single is een feestelijk onthaal georganiseerd voor de lopers. Sinds de eerste editie van de Europa Run in 1992... is meer dan 40 miljoen euro voor de strijd tegen kanker opgehaald. Vorig jaar was de opbrengst 4,6 miljoen euro. Het muziekfestival Pinkpop verloopt tot dusver uiterst gemoedelijk... zegt de politie in Landgraaf. De sfeer is uh, vooral uh, gezellig. Uh, nagenoeg alle mensen willen er gewoon een leuk en gezellig feest van maken. Uh, en dat maak je gewoon ook. En dat zie je dan ook terug in het aantal aanhoudingen. En in het aantal keren dat we ergens moeten ingrijpen. Dat is miniem. Op de eerste twee dagen zijn 21 mensen aangehouden. Onder meer voor drugsbezit en openbare dronkenschap. Van tevoren was er gewaarschuwd voor vervuilde ecstasypillen. Maar die heeft de politie niet gevonden. Pink Pop wordt vanavond afgesloten met een optreden van de Amerikaanse band Foo Fighters. Het weer bewolkt en af en toe regent. Het is ongeveer 20 graden. Morgen op veel plaatsen vrij zonnig en droog. Dan wordt het 20 tot 23 graden. AWB verkeersinformatie met files op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam... bij Oudekerk aan de Amstel, 2 kilometer. Na een ongeluk op de A9 van Ookbaar naar Amstelveen bij Heemskerk, 2 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij Knopend Waterberg, 2 kilometer...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 Niemand wilde hem, maar toen we even niet opletten, kregen we hem toch. De Europese grondwet. Hoe kan dit? Een reconstructie van een ouderwets spelletje handjeklap op hoog niveau. Vanavond om 11 uur bij de Slag om Brussel op Nederland 2. No, no, IZ factureren, not zeeponeren. Gewoonlijk redt u zich prima over de grens. En toch, u vraagt zich af of uw medewerkers daar u echt begrijpen.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 Ja, dat was de Turkse premier Erdogan die dit weekend de verkiezingen in Turkije won. En dan heeft het hier over Nederland als hij waarschuwt voor nationalisme. Buitenlandcommentator Peter van Ham, is dat nou een beetje de ketel dat hij zwart ziet? Ja, eigenlijk wel. Ja, het is eigenlijk een beetje een godsput. <tie> als, als iemand geen recht heeft om uh, iemand anders te beschuldigen van nationalisme... is het wel Erdogan. Die is uh, zo ultranationalistisch als je me kan voorstellen... En wat dat voor ons betekent voor Europa en voor Nederland, dat bespreken we later dit uur met jou. Naast jou zit Tweede Kamerlid voor het CDA, Kathleen Verrier. Zo'n verkiezing op het rand van Europa. Mevrouw Verrier, volgt u dat heel aandachtig? Zeker. Sterker nog, eh, ik ben bijna zelf als verkiezingswaarnemer daar naar Turkije gegaan. Ik ben lid van de parlementaire assemblée van de OVSE. En ik had mij aangemeld. Maar. Kort daarvoor kreeg ik toestemming om naar New York te gaan... afgelopen week waar een belangrijke top was van de VN over HIV-AIDS, hoe wij voorkomen dat er mensen ziek worden... en hoe we ervoor zorgen dat de zieke mensen een normaal leven kunnen leiden. En omdat dat maar één keer in de vijf jaar is, ben ik daar naartoe gegaan. Maar uiteraard volg ik die verkiezingen in Turkije op de voet. Ja, goed. Nou, u bent dus net terug uit New York. Zit een klein beetje met een jetlag hier. Maar uh, dat zullen we u niet euvel duiden. Dank u. Aan het einde van dit uur, om uh, tegen drie uur, hoort u het gedicht. En dat wordt vandaag gemaakt door Hans Meerk. En uh, als u een vraag of een opmerking voor ons heeft... dan kunt u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 En niet voor onze partij. Ja, Kathleen Verrier, dat, daar zullen de meeste mensen die luisteren zich u van herinneren. Het partijcongres ja. van het CDA in Arnhem in het najaar. Um, ja, wordt u daar nog heel vaak op aangesproken? Daar word ik nog heel vaak op aangesproken. Ik kan u zeggen dat wat ik toen gezegd heb, dat ik dat nog steeds vind. Uh, het is iedereen ook duidelijk hoe ik erin zit... Um, de meerderheid van mijn partij vond dat dit de goede weg was... deze regeringsconstructie, dan ga ik dat niet blokkeren. En ik heb gezegd, we geven deze regering een kans. Ik zal de regering kritisch beoordelen op haar daden. En daar ben ik nu mee bezig. Ja. Is dat Als je zo duidelijk zo'n uitspraak doet op zo'n moment... Is dat natuurlijk ook iets waar mensen dan altijd weer aan refereren? Is dat niet ook heel vervelend? Want u zit natuurlijk al veel langer in de politiek... en heeft al ja. een heleboel andere dingen gedaan... En dan gaat het toch steeds weer over dat moment. Het gaat over dat moment. Dat ligt inmiddels bijna een jaar achter ons. Het was op 2 oktober, op 9 juni, die afschuwelijke verkiezingsuitslag. We zijn een jaar verder. We kijken naar de toekomst. Ik ben ook heel blij dat er nu een strategisch beraad is ingesteld... Uh, onder leiding van Aartje aan de Geus. Ik ben ook heel blij dat er een, uh, een, een groep mensen is, onder leiding van Jacobine Geel, die gaat kijken hoe we onze CDA-uitgangspunten kunnen vertalen naar dit moment. 2011, wat is de rol van de christendemocratie in een mondialiserende wereld? Wat is de rol van de christendemocratie in een multiculturele samenleving? En dat is heel erg nodig, dat oh. we het debat voeren in onze partij. Ja. Dat gaat nu gebeuren en ik kijk daar vol verwachting naar, naar uit. Um, want wat mij heel duidelijk is en voor mij ook een van de belangrijke redenen... waarom we die afschuwelijke verkiezingsuitslag gehad hebben een jaar geleden... is dat wij niet... Uh, duidelijk zichtbaar en hoorbaar zijn. En daarvoor is het nodig dat wij ons eigen verhaal scherp krijgen. Ons duidelijke CDA-verhaal, uitgaande van christelijk sociale politiek... Uh, waarin het gaat om barmhartigheid, rechtvaardigheid... dat dat verhaal weer duidelijk oh, ja. gehoord wordt. Ik zit meteen midden met u in het politieke verhaal... terwijl ik eigenlijk bedacht had om eerst oh, maar... Sorry, eens even neemt u mij niet te nee, dat geeft helemaal niks. Dat is duidelijk dat u dat natuurlijk ook heel erg bezighoudt. Ja. Laten we het ook eens even over Pinkster hebben. Het is vandaag ja. de Tweede Pinksterdag. We kennen u ook als oud-secretaris van Skin. Dat is de organisatie van Migrantenkerken... waar natuurlijk dat Pinksterfeest ook Zeker. groot gevierd was. Is, uh, wat is Pinkster voor uzelf eigenlijk? Nou, Pinkster is voor mij een heel... Uh, een heel belangrijk feest. Uh, ik heb zelf tien jaar in Latijns-Amerika gewoond en gewerkt. Uh, mijn man is theoloog, Thierry de Boer. Hij heeft daar gedoseerd. En uh, is ook voorganger geweest van de Nederlandstalige kerk in Sao Paulo. En Latijns-Amerika is natuurlijk het grootste katholieke continent ter wereld. Maar er zijn ook heel veel uh, nieuwe kerken, pinksterkerken... Ja. Kerken waarin juist die bevlogenheid van de geest enorm belangrijk is. En uh, het zijn jaren die mij zeer gemarkeerd hebben... maar ook de omgang met mensen in die kerken... die bijvoorbeeld in Chili tegen de verdrukking van de dictatuur in... wij woonden daar in de tijd van de dictatuur van generaal Pinochet... bleven geloven in het goede. En opkwamen voor datgene waar zij voor stonden vanuit hun geloof. Respect voor de medemens... Oog voor de noden van de medemens. En voor mij is Pinksteren het feest dat dat symboliseert. Het is natuurlijk het, het feest waarbij de geest van de Heer... over de hele wereld is uitgestort. En waarbij dus zonder onderscheid van mensen... zonder onderscheid van landen... zonder onderscheid van wat dan ook... iedereen die heilige geest gekregen heeft. Hm. Die het ook mogelijk gemaakt heeft dat mensen elkaar kunnen verstaan. Dus eigenlijk het tegenovergestelde van wat er bij de toren van Babel gebeurde. Maar juist de verbondenheid van mensen. Mensen die elkaar kunnen verstaan op basis van datgene. Het goddelijke, wat we allemaal in ons hebben. Het goede in de mens, wat ons uiteindelijk verbindt met elkaar. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat ook in uw politieke werk... een hele belangrijke rol dan speelt. Zeker, het is voor mij een hele belangrijke drijfveer. En voor mij ook de reden waarom ik juist van het CDA-lid ben geworden. Als grootste politieke partij die religie als uitgangspunt heeft... heeft mijn partij juist op dit punt heel belangrijk... Hele belangrijke mm. taken in wat, dat slaan van verbindingen. Ja, wat, wat even over uw leven voor de politiek. Ja. U heeft dus in, in ontwikkelingshulp gewerkt, in, in Latijns-Amerika gewoon. Ja. Daarna voor die, voor die migrantenkerken. Skin. Toen de keuze gemaakt voor de, voor de politiek, was het meteen evident voor u dat, dat het CDA moest worden? Of heeft u nog af zitten wegen van... nou? Partij van de Arbeid, CDA, deze... Ja, weet ik veel meer. Ja. <laughs> nou, Lijstjes gemaakt. Ik heb, ik heb inderdaad ik heb acht, jaar, uh, acht uh, fantastische jaren gehad... als algemeen secretaris bij Skin. Samenkerk in Nederland. Het samenwerkingsverband van migrantenkerken. Um, u weet, er zijn ongeveer 800.000... à 1 miljoen migranten christenen in ons land. En Skin is het samenwerkingsverband van deze christenen. Uh, fantastische jaren gehad. En dan besef je op een gegeven moment, maar ook al door mijn tien jaar daarvoor... in Latijns-Amerika, dat als je dingen echt wil veranderen... dat de politiek heel belangrijk is. Mm. Maar ik moet u wel zeggen, ik heb nooit zelf heel bewust gedacht... ik wil de politiek ingaan. Um, ik, ik werd wel gevraagd door mm. partijen, uitgenodigd voor dingen. Maar ik heb, um, op een gegeven moment werd ik, uh, kreeg ik een brief van de vrouwen binnen het CDA. Die hebben mij uitgenodigd om deel te nemen aan gesprekken die er, uh, er gevoerd werden. Zo ben ik in de partij gerold. Uh, Marnix van Rij, de toenmalige partijvoorzitter, ja. was net bezig met een initiatief wat ik geweldig vond. Uh, en de, het, het oprichten van gespreksgroepen eigenlijk over politiek religie en zingeving, heb ik aan meegedaan. Hij heeft mij toen later gevraagd of ik vicevoorzitter wilde worden... van een groep mensen die het partijprogramma gingen schrijven. En zo ben ik in de partij gerold. En ik heb inderdaad bewust voor het CDA gekozen. Ook omdat ik zag dat dat de partij is die zegt van... Het is niet in de eerste plaats de economie waar het om moet gaan... maar de manier waarop we in onze samenleving met elkaar omgaan. Dat is heel belangrijk voor u. Ja. Een, een goede vriend van u, John Leerdam, voormalig Kamerlid van de Partij van de Arbeid... die zei vorig jaar in NRC over u dat u een... Een bepaalde zendingsdrang heeft. Hij zei, ze zat in het ontwikkelingswerk wegens haar overtuiging. En overtuiging die voortkomt uit haar geloof. En dat heeft ze ook weer in de politiek. Is dat zo? Ja, maar zendingsdrang, dat klinkt zo van ze moet van alles. En dat heb nou, ik. dus ze is gedreven. Ik, hoor gedre ik daarin. Ik ben gedreven en ik doe het met veel plezier. Ik voel me er goed bij. Ik weet je, ik ben ook opgevoed. Uh, door mijn ouders met het besef dat je niet voor jezelf alleen leeft. Uw vader was president van Suriname, zeg ik er even bij voor mensen die dat niet weten. De laatste gouverneur en de eerste, de eerste president, president. Van ja. En die heeft mij ook altijd het voorbeeld gesteld... Uh, dat je met plezier in je leven je inzet voor anderen. Dat het daarom gaat in het leven, in hoe je in, je, in het leven staat en vooral... Dat het niet om jezelf gaat. Hm. He, het gaat om het faciliteren van dingen. Niet er om jezelf op de voorgrond te plaatsen, maar uiteindelijk wel je doelen te bereiken. En vooral duidelijk te maken waar je voor staat. En daar ook echt voor te staan. U koos voor het CDA. Ja. Want dat was een partij waarvan u dacht, waarvan u denkt, neem ik aan, daar kan ik dat ook. Uh, ja, daar gaat het om in die partij. Ja. Is dat nog altijd zo? Dat is nog altijd zo. U ben... geeft heel veel antwoord. Ja, je hoeft niet over na te denken. Nee. Ik heb voor het CDA gekozen, dat is mijn partij... de brede middenpartij... die vanuit het evangelie, vanuit haar christelijke achtergrond... juist nu een belangrijke taak in de samenleving te vervullen heeft. Ja, en zegt u dat zo duidelijk en zo helder... omdat u uw partij daar ook nu van moet overtuigen? Of is het een constatering? Uh, politiek is altijd dagelijks werk. Dus je bent daar voortdurend mee bezig. Dat is wat mij drijft in de politiek. En dat is ook... Uh, waar, waarmee ik mijn politieke werk doe als volksvertegenwoordiger... waarin ik de taak heb de regering te controleren op haar daden... Uh, en ook zelf met beleidsvoorstellen te komen die juist dat bevorderen. Ja, maar u zegt, het is dus niet een gegeven dat zo'n partij het is geen gegeven. opkomt voor die zwakken uh, en, en dus daar stem aan geeft, daar moet je aan blijven werken? Je is... moet aan alles blijven werken in de politiek. Niets is een gegeven, het is een enorm spanningsveld... waarbij er druk is van alle kanten... maar je uiteindelijk weet dat jij als politicus jij als volksvertegenwoordiger je eigen keuzes moet maken... en daar ook voor moet staan. Hm. Maar ik kan me ook voorstellen dat je wel behoefte hebt... als je zo'n uh, zo, zo overtuiging uit wilt dragen... dat je in ieder geval in je partij daar weer klank voor vindt. Ja. En dat, dat dat daar niet een permanente strijd is. Niets is vanzelfsprekend. En uh, wat ik juist heel belangrijk vind daarom... Barstte ik ook al meteen los met te zeggen dat ik zo blij ben... met dat strategisch beraad, uh, is dat ik vind dat wij de afgelopen tijd... in mijn partij te weinig de discussie gevoerd hebben. Omdat we te bang zijn voor verschil van mening. Hm. En dat moet je juist niet zijn. Dat is misschien ook juist de kracht van Pinksteren. Wees niet bang voor verschil en er is verschil van mening, maar zoek juist datgene op wat je verbindt. Hm. En dan gaat het er soms scherp aan toe. Maar waar, waar komt die angst voor die verdeeldheid... of voor dat verschil van mening dan vandaan, denkt u? Nou, omdat er altijd een idee is... Eh, en, en dat is iets wat verder rijk dan alleen mijn partij, hoor. Dat is iets wat ik in de Nederlandse samenleving in het algemeen zie. Als er verschil van mening is, dan zijn er problemen. He, het CDA is tot op het bot verdeeld, lees je dan in de media. Hm -hmm. Terwijl er een klein verschil van mening is. Het wordt altijd altijd enorm uitvergroot. Terwijl ik denk, daar moet je niet bang voor zijn... want juist dan krijg je je eigen verhaal heel scherp. Maar... En juist dan kan je het goed over het voetlicht brengen... en herkenbaar worden als die partij... die uitgaat van christelijk sociale kracht... Ja, Maar u zegt, dat is dan ook in de media, wordt dat dan zo geportretteerd? Dat is dan het beeld wat van ja. buitenaf staat. Maar hoe is dat dan binnen, binnen in de partij? Is daar dan ook die angst om dat debat te voeren? Nou, ik vind dat die angst daar zeker geweest is de afgelopen jaren. En voor mij is dat een hele belangrijke reden... waarom we die verkiezingsnederlaag gehad hebben. Uh, omdat mensen ons niet meer herkennen. En ze herkennen ons niet omdat wij onze eigen standpunten niet scherp nee, Maar waar, waarom is er dan de angst binnen de partij... om, om die verschillen eh, gewoon om er ook maar te laten zijn en daarover... Te met nou, die, die, die fase zijn we gelukkig voorbij, want we hebben nu een strategisch beraad. Ja, en ik, ik zal daar... Er... Terug naar ja, daarvoor. Ja, ja de, de, omdat het belangrijk gevonden wordt... om als een onverdeeld blok naar buiten te komen. He, dus de fractie, die volgt de regering. He, dat is ook de kritiek die uh, geuit wordt in het rapport van Leon Frissen. Verder naar de klap, het evaluatierapport na 9 juni. Maar ook het rapport wat uitgebracht is uh, door de jongeren binnen het CDA... Uh, Jeroen van Velsen, Paul Schenderling zijn daar ook heel scherp in. Er moet, er moet meer profiel komen, ook in die fractie. Hm. En daar ben ik het volledig mee eens. En ik kan u vertellen dat wij in de fractie uh, ook af en toe... zeer pittige discussies voeren uh, over hoe wij nu uh, vanuit het CDA-gedachtegoed... ook richting de regering ons eigen profiel gaan ja. kiezen. Maar dat, dat is dus blijkbaar een nieuwe discussie. Als u zegt, die, wat is dat een tijd niet gebeurd? Nou, dat is dat de, de, de afgelopen regeringsperiode is dat veel minder gebeurd dan nu. En uh, de, uh, ik vind het heel belangrijk dat we nu wel die weg aan het opgaan zijn. Het is, wij, we moeten er ook nog in groeien. U moet zich realiseren dat wij jarenlang de grootste partij geweest zijn. En nu zijn we de vierde partij. Dus we hebben een heel andere rol. Waarbij het veel belangrijker is dat we ons duidelijk profileren. Ik zal u een voorbeeld geven uit de praktijk. Um, ik heb, um, eind vorig jaar heb ik, heb ik schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Onderwijs... omdat wij hoorden dat kinderen die hier illegaal zijn... Uh, illegaal tussen aanhalingstekens, ongedocumenteerd... geen mensen loopt illegaal op de wereld rond... Um, als zij een opleiding volgen, geen stage kunnen lopen. Hm. Zij kunnen dus aan het eind van hun opleiding niet een startkwalificatie halen. Nou... Wij vinden dat als CDA-fractie geen goede zaak. <coughs> en wij <w> <coughs> zullen dus de regering vragen om hoe dan ook <coughs> dit te regelen... Wat onderwijs volg je met de bedoeling om een startkwalificatie te halen? Of je nu vervolgens in Nederland gaat werken of waar dan ook. Ja. Uh, dat zijn voor ons hele wezenlijke punten. Ja. Maar dat, dat zegt u, is, is dat dan een onderwerp wat uh, misschien een jaar geleden of twee jaar geleden nog niet en tot discussie leidde in de partij of in de fractie? En nu wel? Dat is ja, dan het verschil. Er zijn wel meer punten waarvan de regering een bepaald, uh, een bepaald beleid kiest, waarvan wij als CDA-fractie zeggen: daar zijn we het niet mee eens. Neem bijvoorbeeld ook de tuinders. Uh, die geen mensen uit Polen meer mogen aannemen... om het kort door de bocht te zetten. En daarvan hebben wij gezegd, dat is niet terecht... Uh, zeker waar het gaat om arbeidsmigratie, moeten we toch ook naar de toekomst kijken oh. en moet je kijken hoe je zaken goed kunt regelen. Ja. En daarin hebben wij soms een andere mening dan waar de regering ja. mee komt. Oké, okay, dus dat zegt u, want het, het is duidelijk dat wij daarover nadenken. Maar even toch nog weer naar die cultuur binnen de partij. Waarvan ja. u zegt, wij zijn nu eigenlijk aan het leren om onderling uh, ook van mening te verschillen en dat niet erg te vinden. U zei ook, we hebben die verkiezingen verloren omdat we dat niet meer deden. Dat, dat, ja, daar ben ik echt van overtuigd. Want, wat, wat is er dan fout gegaan? Daardoor ben je niet herkenbaar meer. Als jij niet met een krachtig, herkenbaar geluid kunt komen... dan weten mensen niet waarom ze op je zouden moeten... Moeten, moeten stemmen. Ja, maar u zegt, ja, je kan met... niet krachtig overkomen... als ja. je niet van tevoren de discussie goed gevoerd okay. hebt... zodat je heel duidelijk je argumenten... en je standpunten helder hebt. Ik vond het heel... Uh, de, de dag voor de gemeenteraadsverkiezingen... op 1 maart... hoorde ik Claudia de Breij Ja, Zullen we even de... naar de luisteren? We, oh, hebben, we ja. hebben dat fragment voor u klaarstaan. Ja. Wordt weer echt christelijk. Dat klinkt heel raar uit mijn mond... maar wat ik zo slecht vind aan het CDA... ik zou zelfs op het CDA kunnen stemmen als ze weer eens integer christelijk waren... en niet zo aan het heulen waren en met hun principes. Ja, Claudia, Claudia de Brei was dat in uh, De Wereld Draait Door... en ze was toen in gesprek met Jan Kees de Jager, de minister van uh, Financiën. Uh, dat uh, fragment, dat uh, ja. was bij u, uh, riep bij u veel op? Dat riep bij mij heel veel op. Ook omdat ik uh, die weken daarvoor, toen wij campagne voerden... voor die gemeenteraadsverkiezingen, ik het heel vaak hoorde. Hè, maar vooral van CDA-leden. Die zeiden van waar is dat eigenstandige CDA-geluid? Waar staan wij nog voor? Maar toen ik dat Claudia de Brij hoorde zeggen... toen kwam dat echt heel, heel erg bij mij binnen. En vooral dat ze zei, als jullie weer duidelijk... voor jullie christelijk sociale uitgangspunten zouden uitkomen acht ik het niet uitgesloten dat ik op het CDA hm. uh, zou stemmen. Hm. En uh, ja, dus het is ook niet zo moeilijk. We doen vaak vreselijk ingewikkeld van we moeten ons verhaal weer vinden. We hebben dat verhaal. We maar blijkbaar, daar, blijkbaar is daar verlegenheid over. Blijkbaar is, is dat, ver, is dat precies. Precies, daar is verlegenheid over. En daarom ben ik zo blij met deze daadkrachtige partijvoorzitter... Rut Peetoom, die het debat in de partij entameert. Want dat hebben we de afgelopen jaren laten liggen. Peet van Ham? Nou, dat klinkt natuurlijk allemaal erg mooi. Uh, <coughs> een politieke partij gebaseerd op christelijke principes. Maar als we het politieke spectrum een beetje bekijken... dan hebben we ChristenUnie, die een beetje linksig is. CDA, middenpartij, SGP, rechts bestrijkt zo'n beetje heel het politieke spectrum. En al deze drie partijen hebben christelijke wortels... die ja. voeren politiek uit ja, christelijke ideeën en daadkracht. Met andere woorden, dat christendom kun je dus zodanig interpreteren... dat het zo'n beetje alle delen van het politieke spectrum uh, bestrijkt. Nou, dan denk ik van ja, het is natuurlijk erg fraai om, om christen te zijn... en in je leven christelijk te, te handelen en, en, en zo meer. Maar om een coherent politiek programma neer te zetten... op basis van die blijkbaar zeer diverse uh, principes... Dat, is, dat geeft te weinig coherentie, te weinig eenheid. En uh, ik denk dat je dan natuurlijk ook uh, andere ideeën erin moet voegen... Om juist een, een, een politieke partij, zoals de CDA, uh, weer uh, in het centrum van de macht te krijgen. Oh. En ik denk dat, dat, dat het niet alleen om christendom gaat, of de interpretatie ervan, maar een heel, uh, een heel veel andere keuzes die gemaakt ja. moeten worden. En ik denk dat dat, dat, dat misschien ook weer in dat debat in de CDA gevoerd wordt. Ja, nou, dat ben ik heel erg met u eens. Het gaat er natuurlijk niet alleen om dat je christelijk bent. Ik wil wel zeggen, er is natuurlijk wel verschil tussen uh, de Christenunie, CDA en de SGP. En wij zijn de grootste christelijke partij. Nog dat wel. zei ik net ook. Nog wel. En dat zullen we even blijven. Rydke, meneer Van Leman, let <lacht> u maar op. <lacht> dat dat twijfel ik ook maar niet. Maar het ja. gaat er natuurlijk wel om... dat je het vertaalt naar het heden. En uh, onze fractievoorzitter Siebrand van Haarsma Buma heeft onlangs in NRC... Het bij de lancering van het Strategisch Beraad... heel terecht aangegeven... dat als je kijkt naar de samenleving... waar gaat het ja. mensen om... Ook de mensen die op uh, Wilders gestemd hebben. Het gaat ze niet in de eerste plaats om veiligheid, immigratiebeleid. Nee, het gaat in de eerste plaats gaat het mensen om hoe gaan we in de samenleving met elkaar om. Normen en waarden op een fatsoenlijke, respectvolle manier met elkaar omgaan. Dat vinden mensen ah. belangrijk. Maar, en, maar u schreef, u schreef ook <coughs> naar aanleiding van, van wat Claudia de Brij toen zei: uh, het is tijd dat het CDA zichzelf weer wordt. Ja. Maar wat, wat is dan zichzelf? D dat is uh, dat je dus niet. Uh, in geweldig ingewikkelde moeilijke structuren gaat denken... en he, de alles strategisch van je moet één blok zijn. Maar gewoon terug naar datgene waar je voor staat... Uh, een partij die uitgaat van christelijk sociale politiek. Die voorop stelt de kracht van mensen zelf. Mensen en hun maatschappelijke verbanden. Daar gaat het ons om. Niet de staat, zoals bij de Partij van de Arbeid. Niet de markt, zoals bij de VVD. Mm -hmm. Wij zeggen, de kracht zit in mensen zelf. En daarom zetten wij erop in dat mensen in hun kracht gezet kunnen worden. En de manier waarop wij in onze samenleving met elkaar omgaan. Mm -hmm. Zo vertaalt zich ons... Onze christelijke draai. Nou, ik denk toch in de dagelijkse dat dat geen uniek praktijk. geluid is hoor. Peter ik denk toch niet dat het een <lacht> uniek geluid is. Want als u zegt dat de, de, de, de mens zelf de, de keuzes die mensen ja. maken, die, die staan centraal, dat is ook een VVD-geluid. En dat heb je zelfs in de nou, nieuwe vleugel van de PVDA. Ik denk dat het juist in deze maatschappij erg moeilijk wordt voor het CDA om die vertaalslag te maken van de christelijke overtuigingskracht en de wortels van die partij. Ook al is die tamelijk verdeeld: hè. CH, U, u uh, ARP, KVP. Dat is natuurlijk überhaupt al een, een mengelmoesje. Omdat de vertalen in een uh, herkenbaar gezicht met een duidelijk beleid dat zich afscheidt van andere politieke stromingen. En dat is denk ik het probleem voor de CDA op dit moment. En Tegelijkertijd de ideologie en de religie en, en die wortels eigenlijk uh, uh, uh, uh, uh, recht doen. En dat, dat is denk ik het probleem van de wereld. Ja, nou, ik ben niet zo pessimistisch als u. Ik, geloof ik dat ben wij niet pessimistisch, wel... maar het is wel een hele uitdaging. Nee, we, het, nou, u. het is zeker een hele uitdaging. En het is hoog tijd dat we die ja, uitdaging ja. oppakken. Maar ik geloof zeker dat we dat op een goede manier kunnen doen. O, uh, met name als je ook bedenkt, in 2002 hebben wij een enorme verkiezingsoverwinning behaald. Ja. Hè? En geheel onverwacht. Uh, ik was toen vicevoorzitter. Voorzitter van de groep mensen die het, programma, het partijprogramma schreven. En we hebben toen ook gesignaleerd. Datgene wat ik net zei. Het gaat mensen niet in de eerste plaats om de economie. Natuurlijk speelt het belangrijk. De portemonnee speelt het een rol. De portemonnee is belangrijk. Maar het gaat mensen vooral om de manier waarop we ja. met elkaar omgaan. Maar als u dat in 2002 constateerde Dan is het nu in ja. 2011. Wat is er dan misgegaan in die negen jaar? Nou we zijn in die negen jaar hebben wij in de regering gezeten. En uh, zijn wij te veel een partij geworden die de, de, achter het regeringsbeleid aanliep. Oh. Terwijl wij als CDA-fractie uh, dus ook een heel eigenstandig geluid moeten nee, laten worden. Maar u zit weer in de regering. Wij We zitten weer in de regering, <lacht> ja, helaas maar, misschien <lacht> maar een minderheidskabinet. En dat biedt natuurlijk de gelegenheid om je krachtig te profileren... ook als fractie. En er liggen, ligt een aantal punten waarvan wij als CDA... echt een eigenstandig geluid mm. hebben. Neem bijvoorbeeld duurzaamheid. Kijk, u kunt zeggen, mm. dat hebben andere partijen ook. Natuurlijk hebben ze dat ook. Maar wij be bekijken dat toch vanuit mm. onze eigen christendemocratische wortels. En uh, ja, de planeet is aan het eind van haar krachten gekomen. Als we nu niet met beleid komen... en ik vind dat de regering daar uh, nog niet heel duidelijk in is... als wij nu niet met uh, scherpe beleidsmaatregelen komen... Uh, dan, dan missen we de boot. Dat is heel duidelijk een beleidsterrein wat u beschrijft. Uh, ik hoor u zeggen van ja, we zitten dus weer in een regering. Is een minderheidsregering? Bent u daar dan eigenlijk wel blij mee? Want ik kan me herinneren dat op dat befaamde partijcongres... wat we geworden, <laughs> dat u daar toen niet zo voor was. Bent u daarin van gedachten veranderd? Twee dingen. In de eerste plaats, een minderheidsregering betekent dat niets meer vanzelfsprekend is. Als de coalitie een meerderheid heeft, is het een kwestie van de fracties op één lijn krijgen in de Tweede Kamer en het beleid kan uitgevoerd worden. Dat is nu anders. Dat ja. hebben we gezien bij Koenders en bij andere Aha. aan het buitenland uh, gelegen onderwerpen. Um, maar het is natuurlijk wel zo, dat zei ik net ook, het is nog steeds mijn idee dat het niet goed is om in een regeringsconstructie de PVV in het bestuur te halen. Nou, en daar blijft u bij. Maar is het ook niet, niet goed omdat het misschien beter is... voor een partij als het CDA om eens even niet aan de macht te zijn... zodat je in ieder geval eens na kan denken over je identiteit... zonder dat die machtsvraag daar ook een rol bij speelt? Ja, daar, daar, daar kan ik mij zeer in vinden. De meerderheid van mijn partij heeft anders beslist. Dus nu zijn wij in deze regering. En we moeten de kansen die deze regering ons biedt... benutten om dat eigenstandige geluid... Maar u had het liever anders gezien? U had liever de tijd gehad om daar eens even goed over te praten... zonder dan ook meteen te regeren? Ik had daar zeker voordelen in gezien. De beroemde bescheidenheid. Het is nu niet zo... We zitten in deze regering en we gaan er het beste van maken. En uh, we moeten alle kansen aangrijpen om ons eigenstandige CDA-geluid... vanuit de fractie te laten horen. Nou, Oké, okay, nou, dan gaan we daar zo meteen na het nieuws van half drie... eens even over praten over hoe u dat dan wil gaan doen. En dan praten we ook verder uh, met Peter van Ham, u hoorde hem net al... maar we gaan het ook nog met hem hebben over de verkiezingen in Turkije... die weer gewonnen zijn door premier Erdogan. Eerst het nieuws van half drie wordt gelezen door Gert Kuk. Radio 1, het NOS-journaal. In Jordanië is de auto van koning Abdallah aangevallen door een groep jonge mensen. Ze bekogelden de stoet waarin de koning reed met lege flessen en stenen. De koning zou ongedeerd zijn gebleven. De reden voor de aanval in de stad Tafila, is onduidelijk. De groep zou de stoet in twee verschillende delen van de stad hebben belaagd. Bij de Turkse grens met Syrië komen steeds meer vluchtelingen aan. De afgelopen dagen zijn duizenden Syriërs de grens overgestoken... en nog eens 10.000 mensen zouden hetzelfde van plan zijn. Ze zijn bang voor nieuwe gewelddadige acties van het Syrische leger.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 De aanhoudingen waren onder meer voor drugsbezit en openbare dronkenschap. Dat zijn de hoofdpunten. Awb Verkeersinformatie files na ongeluk op de A1... van Amersfoort naar Amsterdam, bij Amersfoort Noord, 2 kilometer. En op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven, bij knooppunt De Hocht, 2 kilometer. In beide gevallen zijn de rijstroken weer open. Ook 2 kilometer op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem, bij knooppunt Waterberg. En een stukje verderop richting Duitsland, bij Duiven, 3 kilometer. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft 2 kilometer. A28 zwollen richting Amersfoort bij Amersfoort-Vathorst 3 kilometer. En de langste file op de N256 vanuit Zierikzee naar Goes bij Wolvaartsdijk 5 kilometer. Radio 1, dit is de dag. U luistert naar Dit is de Dag met hier aan tafel Kathleen Verrier, kamerlid voor het CDA en buitenlandcommentator Peter van Ham. En als u wilt reageren, dan kan dat. Gebruikt u dan voor Twitter de hashtag DDD of gaat u naar onze website dag.nu. Mevrouw Verrier, laten we eens even luisteren naar een partijgenote van u, Hanni van Leeuwen. Ik denk dat ze toch een beroep op mij doen eh, om niet de barricades op te gaan. En, en dat zal ik dus niet meer doen. Dat breng ik niet op. Dan stap ik op. Ja, van die van Leeuwen die uh, vorige week in uh, het nieuws kwam en zei... Uh, ja, ik stap, uh, of ik dreig uit het partijbestuur te stappen... kan niet leven met een harde ingreep in de sociale zekerheid. D.D. Simons, ook uit het partijbestuur, die uh, is daadwerkelijk ook al opgestapt. Ja. Ik kan me voorstellen dat als er zoiets gebeurt... dat u dan ook even na gaat denken. Denkt van, nou, uh, oké. Okay. Mevrouw Grutteke, ik denk uh, Permanent na veel na. Ja, ja, dat idee ja. had ik al. Ja. Uh, uh, kijk... Laten we voorop stellen, er wordt vaak gedaan alsof het een christelijker is dan het andere. Niet bezuinigen is christelijk en uh, wel ja, bezuinigen is niet, is niet christelijk. christelijk. Nee. Ik vind een solide financieel beleid voeren. Uh, waarbij je ook kijkt naar de generaties na, na ons. De generaties die na ons komen, de schuld waar je die mee op, opzadelt. is ook christelijk. En waar ik op inzet vanuit de fractie, is dat we kijken dat zaken die de afgelopen jaren echt uit hun krachten gegroeid zijn... zoals het persoonsgebonden budget, maar ook het passend onderwijs. Dat we kijken hoe we daar zeg maar, het dorre hout, de leemlagen tussen uithalen, juist om het mogelijk te maken om die welzijn, die, die, de verzorgingstaat... het welzijn mm -hmm. in onze samenleving, in stand te houden. Ja. Ook voor de komende generaties. Maar u zegt dus eigenlijk, Harnie van Leeuwen trekt de verkeerde conclusie. Uh, Han, kijk, wij, die discussie die gaan wij uh, op een open manier aan in de fractie. Hanni van Leeuwen die zegt van... ik ga de barricades niet op, als het deze kant op gaat, dan stap ik op. Dan kan ik daar niet mee leven. Wij kijken in de fractie hoe we ervoor kunnen zorgen... dat je inderdaad dat dorre hout eruit haalt... om datgene in stand te houden waar het uiteindelijk om begonnen was. Ja. En wat, wel, wat, wat, wat daarbij natuurlijk ook belangrijker is... Uh, en daarin onderscheiden wij ons van de Partij van de Arbeid... maar ook van de VVD, is dat we zeggen... Mensen moeten in hun kracht gezet worden... ook wat betreft het omzien naar elkaar. En wat dat betreft... ik hoef maar naar de migrantenkerken te kijken hier in Nederland. Voor wie het zo vanzelfsprekend is... om vanuit de kerk gestructureerd te organiseren... als er iemand in nood is, iemand is ziek... iemand heeft uh, langdurige zorg nodig... Mm -hmm, mm -hmm. dat je allereerst kijkt hoe je dat vanuit de kerk op kunt lossen. Ik wil niet zeggen dat dat nu in de toekomst de oplossing ja, moet zijn. Maar u zegt, zo zouden we ook in de, naar de sociale zekerheid kunnen kijken. Dat is dan de keuze van Hannie van Leeuwen, dat is de keuze van D.D. Simons. Uh, ja. Heeft u de afgelopen, het afgelopen, de afgelopen acht maanden ooit wel een moment gehad... dat u dacht, hier kan ik niet voor gaan staan? Dit gaat nu zo schuren en nu komen mijn eigen principes... gewoon toch in de verdrukking. Zijn die momenten er geweest? Die zijn er geweest en dan voeren wij het debat in de fractie. Ja, maar dat klinkt zo simpel. Uh, nee, dat is helemaal niet simpel. Want uh, wat dat betreft kan je zeggen... Kijk, wij hebben, uh, Ad Koppen, Jan en ik... hebben op het moment dat wij zeiden van... wij zullen deze regering niet blokkeren... hebben wij een handreiking aan de fractie gedaan... waarin wij duidelijk op papier gezet hebben... wat voor ons de punten zijn... waar we deze regering ja. op zullen beoordelen. En u zei, wij zullen het kritisch blijven volgen. En dat, dat doen we. Um, en vanuit de fractie uh, onderschat niet de preventieve werking... en datgene wat wij binnen de fractie doen... Uh, om een aantal zaken uh, niet door te laten hm. gaan... Of juist dus wel u bent door voortdurend laten... brandjes aan het blussen? Wij zijn voortdurend bezig in de fractie met z'n 21 het debat te voeren... Nee, over en niet met z'n wij... tweeën de vinger aan de pols te halen? Nou, nee, we doen dit echt met z'n 21, maar er zijn, er zijn natuurlijk onderwerpen... en er zijn momenten waarop wij zeggen van... Uh, die kant moet het niet opgaan, daar zullen wij het niet mee eens zijn. Nee, maar moet u daar heel veel moeite voor doen... om die ruimte ook werkelijk te claimen? Het is altijd zo in de politiek dat om je meerderheden te krijgen... Je dat, dat dat nooit vanzelf gaat. Nee, maar is dat anders nu dan het was voordat deze regering er zat? Uh, het is nu meer dat we op zoek zijn naar ons eigen CDA-geluid... waarbij ook kritische geluiden vanuit de hele fractie... goed gehoord kunnen worden. En... Wij uh, nou, ik vraag uh, het zo heel specifiek. Omdat u en meneer Koppenjan natuurlijk heel duidelijk gezegd hebben. Op dat partijcongres. Ja. Wij gaan die rol vervullen. Ja. En uh, dat uh, vanuit de samenleving nu ook op Twitter. Zeggen mensen ja maar ik heb daar zo weinig van gezien. Ja. Wat hebben mevrouw Verjeer en meneer Koppenjan dan gedaan in die tijd. Wat hebben ze tegengehouden. Wat is er door hen veranderd. Nou we hebben heel veel gedaan. Uh, wij vinden. Kijk het gaat er niet altijd om, om dat publiekelijk te maken. Mm -hmm. Mij gaat het erom dat ik mijn doelen bereik. En die wil ik in de fractie bereiken. En tot nu toe is dat goed gegaan. Tot nu toe is het niet zo geweest... dat of ik, of meneer Kopperjan, of wij samen... of misschien anderen uit de fractie hebben moeten zeggen... we gaan hier met dit regeringsbeleid gaan wij niet akkoord... wij gaan... Uh, tegen uh, ons, het beleid van onze eigen fractie gaan wij stemmen. Nou, dat heeft, is nog niet gebeurd. Nee, maar heeft u die ruimte gekregen? Want er waren ook geluiden dat de mensen binnen de fractie zeiden... ja, dat gezeur van die twee, en dus, ja. daar hebben we helemaal geen zin in. Dat hoorden wij dan weer naar buiten sijpelen. Tuurlijk. Geen idee of dat echt zo is, maar heeft u ervaren dat u die ruimte had? Die ruimte, die pakken wij. Of moest u die, die we, Nee, maar daarom is het ook belangrijk dat wij die handreiking gegeven hebben. Daar staat zwart op wit wat onze positie is. Die handreiking heeft ons ruimte gegeven en die ruimte benutten nutten we ook om het debat te antwoorden. Ja, maar is dan, heeft u dan het gevoel, als u daar dan zit in die vergadering... ik krijg die ruimte van ja. mijn fractiegenoten... of heeft u het gevoel, nee. ze zuchten weer diep en denken... daar heb je ze weer. Nou, dat zullen ze misschien wel eens doen. Maar wij heeft zijn ook gemerkt? niet de enige die, bij wie men wel eens denkt... van Gunst, daar heb je ze weer. Of daar heb je hem weer, of daar heb je haar weer. Maar ik kan wel zeggen dat op punten die voor mij... laat ik voor mezelf spreken, voor mij belangrijk zijn... Eh, er zaken gerealiseerd zijn die niet gerealiseerd zouden zijn als ik niet in die fractie gezeten had. Um, wat ik bijvoorbeeld heel belangrijk vind... er was een hele hijza uh, rond het uh, asieldossier. Uh, een motie van Tovik Dibi. Ik vond het belangrijk dat wij in een motie neerlegden... waar het ons als CDA-fractie om gaat. Hm. Dat het er ons om gaat dat mensen in ons land gelijkwaardig behandeld worden. Dus in situaties, net als die van Sahar, als op grond van een ambtsbericht geconstateerd wordt... deze persoon kan niet teruggaan... dat dat ook niet gebeurt. Hm. En dat dat in een motie werd ja. neergelegd. En, en moet, dat is gebeurd. Ja, en moet u dat dan heel erg bevechten? Moet u daar dan uh, met de vuist op tafel slaan en zeggen... en zo gaan we het doen? Of ik kan u zeggen dat, dat wij af en toe heftige discussies voeren in de fractie. En dat is goed, daar zijn we een fractie voor. Maar wat er intern in de fractie gebeurt, is intern in de fractie. En daar zal ik nooit iets over nee, naar buiten brengen. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat een heftige strijd is. En dan denk ik ook, gaat u dat wel volhouden? Um, weet u... De, de, de, de, ook over de afgelopen periode om daar dan toch maar weer... He, mensen vragen van, heb je er onder geleden? Ik heb er helemaal niet onder geleden. Als iets je overtuiging is, dan leid je daar niet onder. Nee, maar dan vind toch, je dat nee, gewoon. Ja, natuurlijk, maar dan wil je wel graag dat degenen die het meest naast staan, dat ja. zijn toch, neem ik aan, in de politiek dan in ieder geval je fractiegenoten, dat je daar dan ook weer klank bij vindt en dat je natuurlijk. niet permanent de strijd met ze aan hoeft te gaan. Nee, maar we gaan ook niet permanent de strijd aan. Er zijn dossiers waar we heel goed op samenwerken, maar op verschillende punten ga je de strijd aan. Dat geldt voor iedereen trouwens. Om je punten binnen te halen moet je de strijd aan. Maar u neemt natuurlijk wel een aparte positie in sinds dat Partijcongres. Dat is natuurlijk zo, want we hebben gezegd dat wij tegen deze regeringsconstructie zijn. Maar natuurlijk, wij gaan die strijd aan en natuurlijk wil je collega's overtuigen. En dat doe je met argumenten en dat gaat er soms hard aan toe. Maar het is tot nu toe nog niet zo geweest dat wij gezegd hebben: we moeten het er niet mee eens zijn. En daarom, kijk. Ben. Maar voelt u zich daar nog prettig. Voel, ik niet, voel me daar voelt zeer Voelt u zich prettig. daar nog thuis? Heeft u nog iedere het gevoel... dag met plezier naar de Tweede Kamer om En u hoeft niet over uw schouder te, te kijken of er misschien iemand aan uw voet, aan, aan, aan, aan uw stoelpoten zit te scharen. De politiek of... is niet een uh, gezelligheidsgebeuren. Nee. Dat is niet mijn vriendinnen, mijn vriendinnen voor zover ik die zou hebben. <laughs> uh, in, heeft de politiek, tijd voor in de tekenen. politiek, nee, in de politiek zit je om je doelen te bereiken. Ja, maar je hebt toch ook een fractie met mensen waar je van op aan kunt. Mensen die je kan vertrouwen. Ja, maar die heb ik ook. Ja? En, maar, en daarom vind ik het belangrijk en dat heeft voor mij ook weer met pinksteren te maken. Eh, dat je dat vanuit je bevlogenheid doet. Dat je dat doet vanuit eh, je verbondenheid die je met elkaar voelt. En natuurlijk, wij zijn als 21 CDA-fractieleden voel ik een grote verbondenheid hm. met mijn collega's. Maar dat houdt ook in dat ik niet bang ben... om het confronterende debat met ze aan nee, te gaan. Ik kijk me nu Want heel daarom, streng aan, dus ik geloof <laughs> u... Ik Want geloof daarom u, zit ik in de politiek. Ja, ik geloof u wie, zijn u, wie zijn uw vrienden in de fractie? Dat ga ik u niet vertellen. Alle twintig. Alle, alle twintig. Heeft u niet eens een keer overwogen om gewoon over te stappen... naar een echte linkse partij? Want u bent dan een onderdeel van de linkervleugel van de CDA, als ik het zo eenvoudig mag kwalificeren. U wilt bepaalde doelen bereiken. U bent christelijk, maar ja, in VVD zijn christen... maar ook in de PvdA, GroenLinks. SP, dat SP, dat christendom, dat weerhoudt mensen... blijkbaar nee. niet voor om andere partijen lid te worden. En vanuit diezelfde bevlogenheid... misschien ook dingen waaruit u grotendeels mee eens bent... Uh, proberen te bereiken. Heeft u niet eens gezegd van nou, het is goed ermee... ik uh, ben misschien effectiever ergens anders... of uh, dat is nooit bij u naar boven gekomen? Geen seconde. Okay. Hm. Mijn plek is in het CDA... Mijn plek is in de CDA-fractie. Daar weet iedereen waar ik voor sta. En gaan we met respect en op grond van verbondenheid die we met elkaar hebben, het debat aan. En wat ik belangrijk vind, is dat we niet bang zijn voor verschil van mening. Want dat scherpt ons. Ja, maar als je linker en rechtervleugel hebt, dan wordt die CDA zo breed. Maar dat en is als juist focus. kracht. Wel, ja, maar, maar die dat kracht is, wordt niet weer spiegeld in electoraal gewin natuurlijk. Nee, omdat we, omdat we niet scherp geweest zijn. Ja, en, maar hoe slaat, komt dat dan? U slaat de spijker op de kop. Juist omdat we een brede middenpartij zijn... en dat zijn we en dat moeten we blijven... juist daarom is het zaak dat wij in openheid het debat aangaan. Zodat we scherp krijgen waar wij voor staan. Je komt tot een tot overeenkomst na het uitwisselen van argumenten. En de ene keer winnen wij argumenten... en de andere keer winnen die van u. Ja, maar even naar, terug nog maar aan mevrouw Peto, waar u het net ook al over had. Die zei in NRC Handelsblad uh, dat ze vindt... dat de fractie te weinig zichtbaar is geweest de afgelopen tijd... en te weinig stelling neemt ten opzichte van het kabinet. U schetst net een periode waarin u wel die discussie steeds heeft gevoerd. Toch is dat niet helder. helder zeker zelfs niet eens voor de partijvoorzitter. Nou, wat is er dan is, misgegaan? Nou, wat ik u net zeg, het is, uh, we zijn er nog druk... Mee bezig. We moeten daar ook nog in groeien als fractie. Ja, maar ondertussen zitten wij en, en, en, de, en, de, en de potentiële kiezers te denken... ja, oké, okay, oké, okay, kom dan nog maar eens een keer met ja. dat beeld. En dan stemmen we niet meer op die partij. Nou, we, we, we hebben al een aantal dingen gedaan... waarvan ik vind dat die eh, te weinig eh, naar voren komen. Nou, ik gaf u net ook al het voorbeeld he, waar wij stelling nemen tegen de regering. Omdat wij zeggen van uh, kinderen die hier op school zijn moeten een startkwalificatie kunnen halen. En dat moet veel meer gebeuren. Ja. Maar we dus we gaan die niet meer horen de komende tijd. U gaat absoluut, uh, wij zijn daar druk mee bezig en we doen dat op een goede manier. En uh, ik denk zeker dat u meer van ons zal horen. En ook meer van maar u maar het ook, meneer Koppenjong? Maar het, men moet het ook, weet u, het gaat er mij niet om dat ik op de voorgrond treed. Mij gaat het erom dat ik mijn doelen bereik. En dat is dan misschien ja. niet altijd even zichtbaar, als dat doel maar bereikt wordt. Ja. Maar dan is wel de vraag... gaan we dat dan ook meer zien de komende tijd? Want tot nu toe lukt dat dan blijkbaar niet. Nu zegt, ja, de, ja, het, zegt de voorzitter zelfs... kom op, laat het maar eens horen. Ga ik, ga ik meer, gaan wij meer van u horen? Uh, van de hele fractie gaat u meer horen. Het is de oproep van... Uh, van Leon Frisse. Het is de oproep van onze jongeren. En het is de oproep van onze partijvoorzitter. Ja. Maar dat dus, moet voor uh, u toch ook een aansporing zijn? Om natuurlijk. dan meer te laten horen? Ja, Nogmaals, eh, het gaat er mij niet om, om Kathleen Ferrier voortdurend te laten horen. Het gaat er mij om, om datgene waar ik voor sta. Gelijkwaardige behandeling van mensen. Oog voor rentmeesterschap, om dat woord maar te gebruiken. De duurzaamheid. En opkomen voor zwakkeren in de samenleving, waar ook ter wereld. Dat dat duidelijk zichtbaar wordt okay. bij het CDA. Nou, We gaan nu in de gaten houden. En die andere twee. my sisters and brothers, because if you do the truth. are free. Solomon Burke, None of Us are free. Wie hadden ze gedacht? Tjono, je Wereldweek. Vandaag met Peter van Ham, onderzoeker aan het Instituut Klingendaal. Ja, Peter, we gaan het hebben over wat de opiniepeilingen namelijk al hadden voorspeld. De, over, de verkiezingsoverwinning van uh, meneer Erdogan, premier Erdogan in Turkije. Voor de derde keer ja. met een ruime meerderheid gewonnen. Dat is uh, een hele prestatie. Wat is het voor man eigenlijk, deze meneer Erdogan? Nou, hij is erg vol van zichzelf. En uh, hij ziet zichzelf ook eigenlijk als een nieuwe... Ja, niet alleen Turkse leider, maar ook als een, een nieuwe leider in het Midden-Oosten. Dus uh, hij ziet zichzelf en zijn land als een, uh, als een ja, nieuwe nasser, zouden we zeggen. Die leider van, van Egypte, Egypte ja. die uh, dezelfde rol op zich, uh, op zich nam. En dat zag je ook toen hij in een speech uh, gisteravond de overwinning uh, claimde. En natuurlijk, logisch, uh, zei hij: van, Hij dankt uh, de, het volk en de leiders van een x aantal landen. Het waren allemaal islamitische landen, ja. inclusief Syrië overigens. Dus geen wel... Verenigde Staten, geen Nair, Europa? Nee, geen, geen, geen Brussel natuurlijk, dat, dat, dat, dat is vanzelfsprekend, maar daaruit blijkt natuurlijk en dat is een heel duidelijk signaal, dat is natuurlijk ook overal in, in de regio uitgezonden. Van kijk, hier staat een man die uh, niet alleen Turkije, Nieuwe Turkije uh, vertegenwoordigt en leidt, maar ook voor zichzelf een heel duidelijke rol ziet in het Midden-Oosten. Met name natuurlijk nu hè, al die landen in uh, beweging zijn. Ja, Jij twitterde, uh, dat je hier naartoe kwam en zou gaan praten over dit onderwerp, maar je ook, ja, het Westen is nu een bondgenoot kwijt. Nou, een bondgenoot Wat bedoel kwijt? je daarmee? Nou, kijk, het is natuurlijk een land dat in de NAVO zit. En uh, dat is misschien een goed idee. Uh, die, we zullen er zeker Turkije niet uitsturen. Maar we zijn natuurlijk ook mee onder, aan het onderhandelen uh, richting de EU. Maar wanneer je dus echt kijkt wat Turkije aan het doen is... Uh, zowel uh, in Turkije zelf, waarin de mensenrechten... de vrijheid van de pers, de vrijheid van de organisatie... de uh, vrijheid van religie niet alleen onder druk staat... maar ook achteruit gaat, kun je afvragen... is dit een land die eigenlijk binnen onze uh, politieke cultuur hoort? Willen we dat land erbij hebben? Maar ook internationaal is Turkije eigenlijk meer een bond... Van Syrië en Iran dan van ons. Mm. Um, is het eigenlijk een van de grootste. Uh, nou, vijanden wil ik nu al net niet zeggen. maar een uh, land dat het meeste kritiek heeft op, op Israël. Het is bijvoorbeeld ook uh, een land dat uh, die nieuwe vloot richting Gaza uh, ondersteunt. zowel politiek als financieel. Uh, om zogenaamd Gaza uh, te bevrijden. Nou, het is eigenlijk een puur uh, anti-Israelische actie. Niet alleen symbolisch, maar ook praktisch. Heel provocatie richting Israël. Mm. Um, nou, er zijn nog een aantal andere dingen uh, die ons erg veel zorgen baren. Toch gaf ik jou net een bericht ja. van de Europese Unie die dit, deze verkiezingsuitslag toejuichen. Ja, ik vraag hebben maar ze hoeveel... niet helemaal begrepen dan... Ik vraag me uh... af hoeveel borden je voor je hoofd uh, kan hebben. Hè? Dat is toch wel een, een vraag die ik veel vaker eerlijk gezegd... Uh, ja. Uitzondering U natuurlijk. Wordt <laughs> even naar mevrouw de Van je gekeken? Nee, dat is toch wel een probleem. Want kijk, uh, uh, wordt gezegd van ja, hij is, een, een, een, een, is hij niet een wolf in schaapskleren? Dan denk ik van ja, als iemand dus zo lang aan de macht is... Hè, en continu eigenlijk het politieke systeem van, van, van, van vrijheid en ontwikkeling... in het land zelf uh, uh, ondermijnt... steeds meer islam in de politiek uh, probeert te, te, te, te voegen... wat natuurlijk ook de politieke vrijheid in het land zelf onder druk zet. Uh, wanneer is iemand dan nog steeds een, een, een wolf in schaap? Hij oh. is gewoon een wolf eigenlijk. Oh. Hij is iemand, vind ik... Die, maar waren uh, het vrije en eerlijke verkiezingen? Nou, wanneer je kijkt wat zijn plan was... Um, Kijk, een van de problemen was, het is een apart politiek systeem... dat je een kiezersdrempel moet hebben van 10%. Dus als je dat niet haalt, nou, dan heb je dus... Hebben jullie best gedaan, maar dan kom je niet in het parlement. Nou, hij heeft dus uh, structureel geprobeerd om wat kleinere partijen te ondermijnen. Hij heeft uh, een flink aantal mensen onder druk gezet. Sommige journalisten en, en, en politieke activisten in de gevangenis laten zetten. Om ervoor te zorgen dat die kleinere partij die 10% niet haalde. Als die ze niet zouden halen, dan zou hij wel degelijk... die tweederde meerderheid hebben kunnen uh, bereiken. Om die grondwet onafhankelijk van politieke allianties met anderen te veranderen. En dan had je natuurlijk ja. echt een groot probleem gehad. Maar dat is hem dus niet gelukt. Ja. En daar mogen we heel blij mee zijn. Ja. Maar ja, uh, ik vind het heel vreemd dat de EU... Uh, nog steeds niet doorheeft wat voor een land Erdogan aan het maken is. Even naar mevrouw Verrier, Maakt u zich net zoveel zorgen als Peter van Dam? Kijk, wat je ziet is dat Erdogan natuurlijk... Uh, economisch de zaak heel erg goed op orde heeft gekregen. He, want toen hij begon, negen jaar geleden... had je bijna Griekenlandachtige situaties in Turkije. Terwijl je nu veel economische groei hebt. De verdeling van die groei is een groot probleem. Uh, maar er is economische groei... Ik ben met u eens dat we kritisch moeten kijken, met name naar de zaken die met mensenrechten te maken hebben. Vrijheid van meningsuiting. Wat je de afgelopen periode in aanloop naar de verkiezingen ook gezien hebt van het monddoodmaken van journalisten. In de zetten, en in de gevangenis zetten van journalisten. Dat zijn natuurlijk zaken die voor ons eh, vanuit het belang van mensenrechten echt niet acceptabel ja, maar zijn. Maar ik zie het alleen maar... helemaal niet. Aan... Kijk, we hebben het continu over mensenrechten, alsof het alleen maar daarom gaat. Maar wij proberen bijvoorbeeld ook Iran van nucleaire wapens af te houden. Nou, dan heeft, hier, heeft Turkije helemaal geen positieve rol. Binnen de Veiligheidsraad blokkeren ze continu een versterking van de sancties richting Iran. Ze hebben samen met Brazilië een uraniumdeal gesloten ja. met Iran. Waardoor Iran dus uh, fris en vrolijk uranium binnen kan, kan krijgen. Ja, dan kun je dus afvragen met, met een bondgenoot als Turkije... Wanneer, wanneer heb je dan eigenlijk een, een probleemland? Hè? Ja, het, is, maar, het is eigenlijk ja. geen land waar je meer op aan kunt. En, dan hebben we het niet alleen over mensenrecht, maar ook puur strategisch. Een land dat bijvoorbeeld dusdanig anti-Israël is. En niet alleen Israël, maar ook antisemitisch. Als u het debat volgt in Turkije... het politieke debat, gewoon discours, de, de woorden die gebruikt worden... Dan schrik je. En dat is een land dat qua cultuur, politieke cultuur, eigenlijk niet bij Europa hoort. En daarom maar, vind ik het maar, ook maar, zo verwonderlijk dat de Europese Unie gewoon fris en vooral ook doorgaat met onderhandelen. Met name omdat Turkije nog steeds militaire troepen heeft in Noord-Korea. Even een heel kort antwoord vraag: of mevrouw mevrouw mevrouw mevrouw VJ. in, in, in, in Noord-Cyprus? Ja, nog een halve minuut hebben we, mevrouw Verje. Maar wat betreft de toetreding tot Europa... hebben we de criteria, de Kopenhagen-criteria... Ja, waar Turkije aan moet voldoen. En ik denk dat deze verkiezingsuitslag... die niet de grote winst gebracht heeft... die hij gehoopt had om allerlei zaken door te voeren... wel de bodem biedt om nu echt kritisch dat debat met hem aan te gaan... en hem ook duidelijk te maken... dat wat het buitenlands beleid van Turkije betreft... bepaalde zaken voor Europa onacceptabel zijn. Oké, okay, we moeten hier laten. En dan gaan we naar onze dichter bij de dag, Hans Mirk. Hans. Goedemiddag. Ik denk dat jij wel iets hebt geschreven over mevrouw Verjee. Uh, ook, ook. <laughs> ook, goed. We gaan naar jou luisteren. Ja, het heet Op een Mooie Pinksterdag. Vannacht zag ik een bondgenoot. We spraken over wat we vonden. Een scherp verschil van mening bracht ons samen. We staarden in ons vuur. De kaarsen branden langzaam op. De haard viel stil in slaap. Het werd later en grote woorden... We kregen langzaam kleinere schaduwen. Het werd donker en we zwegen in het donker. We zagen elkaar niet, maar wisten waar we stonden. We zwegen krachtig en was geen woord voor nodig om elkaars verhaal te kunnen lezen. Onze stilte was warm en gaf ons licht. Dankjewel, Hans-Merk. We zetten Dankjewel. het gedicht op de website. Daar kunt u het later vandaag teruglezen. Dit is de dag. Nu. Ze, ze zijn niet meteen begonnen met schieten. Dus we hebben gezegd van we willen niet. We hebben gewoon wat vragen. We komen even naar binnen. We willen jullie papieren zien. En uh, uiteindelijk uh, begonnen ze met de wapens wat, wat uh, te schroeven of te draaien. En uh, dat was het moment waarop mijn familie waarschijnlijk heeft gedacht van uh, dit is niet goed. Ja, geschiedenis van geweld en geloof. Straks na drieën een reportage vanuit Irak. En dat gaat over de christenen in Irak. Hartelijk dank aan onze gasten hier aan tafel. Kathleen Verrier, Tweede Kamerlid voor het CDA. Hartelijk dank voor het Tot uitgebreide gesprek. En Peter van Ham over Turkije. We zullen afwachten, Peter, hoe het zich ontwikkelt daar. Zometeen na het nieuws van drie uur zijn we bij u terug met die reportage over Irak. Tot zo.